Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De missionair premier Schoof zegt opnieuw dat hij zich zorgen maakt over de polarisatie in Nederland. Schoof is op dit moment aan het woord tijdens de algemene politieke beschouwingen in Den Haag en begon zijn deel van het debat zo. Ik had het laatst al eens gezegd, we moeten elkaar in Nederland goed in de ogen kijken. Kunnen we eigenlijk wel zo verder? Willen we zo verder? Ik geloof dat niemand binnen of buiten dit huis daar volmondig ja op zal zeggen. Maar dat vraagt wel iets van ons allemaal. Fractievoorzitter Van Baarle van Denk zei daarop dat Schoof juist heeft bijgedragen aan de polarisatie door met de PVV in zee te gaan. En het debat duurt waarschijnlijk nog tot vanavond laat. Het kabinet wil de situatie in Gaza nog geen genocide noemen. Onderzoekers van de VN trokken eerder deze week wel die conclusie. Maar buitenlandminister Van Wil zegt dat Nederland terughoudend is om het woord genocide te gebruiken. De minister vindt dat het internationaal gerechtshof daarover gaat... Onderzoekers van de VN zeggen dat je kunt spreken van genocide in Gaza... omdat ze zien dat er daar sprake is van moord, lichamelijk en geestelijk letsel... en het beperken van de kans op overleving en dat geboortes worden tegengewerkt. Het aantal mobiele flitspalen is tijdelijk uitgezet. Dat heeft het OM besloten, nadat er afgelopen maandag eentje was omgewaaid in kampen. Het gaat om zogenoemde focusflitsers die kunnen zien of weggebruikers een telefoon in de hand hebben. Maar pas als duidelijk is waardoor die paal afgelopen maandag kon omwaaien, gaan de flitsers weer aan. En steeds meer buitenlanders kopen een huis in Nederland. Het aantal expats dat de afgelopen vijf jaar een huis hier heeft gekocht... is verdubbeld, blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Het gaat landelijk om 1,6 van het totaal aantal woningen. Maar in bepaalde steden gebeurt het een stuk meer, zeggen de makelaars. We hebben er echt drie, drie kunnen uitlichten. Dat is Amsterdam, internationale bedrijven. Den Haag, natuurlijk met name internationale organisaties aan de overheden gelieerd. En Eindhoven rond de, rond de techcampus. Experts trekken vaak flink de portemonnee om een huis te krijgen. En dat gaat voorlopig nog wel even door zo. We verwachten wel inderdaad dat dat verder zal toenemen. We zien natuurlijk echt wel dat de huurmarkt aan het krimpen is. Experts hebben dan snel een huis nodig. Ja, en dan zullen ze zich inderdaad wel noodgedwongen tot de koopmarkt moeten wenden. Ja. Gaan we naar het weer toe. Het is grijs met in het noorden wat motregen. In het zuiden juist vaker zon bij 19 tot 23 graden. Morgen een zonovergoten dag bij 24 tot 28 graden dan. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nog 30 kilometer file. Zo rijdt het wat langzaam op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Meer is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp staat ook nog een korte file. Bij de knooppunt de hoek naar de A4 richting Den Haag. Daar is de vertraging ongeveer 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de middag. The kisses of the sun were sweet identically I let it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 We're free. the shoe. We'll yes. Oof and sick.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 desire to be with you now.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 FM, ZFM Bye.